Het weer helder en het koelt af naar een graad of 8. Overdag zonnig en droog, Maxima aan zee 20 graden... en in het zuidoosten van het land 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Oela. Goedemorgen, het is woensdag 20 april en u luistert naar het tweede uur van nu al wakker Nederland. En komend uur hoort u welk alternatief de PVV in Den Haag bedacht heeft voor het multicultureel dicté. Een jarige SP-kamerlid Jasper van Dijk die zijn mening geeft over de tweede JSF. En we horen André Ralvoet over de rol van koningin Beatrix in uh, de politiek. Maar we beginnen met een mogelijke secretaresse van het jaar... Het wordt een drukke campagnedag voor Karin van Peursen. Ze is een van de drie finalisten voor de titel Secretaresse van het jaar 2011. Vandaag is de laatste dag dat er nog gestemd kan worden op haar. In het dagelijks leven is Karin van Peursen werkzaam als Secretaresse bij het AMC. En vanochtend zit ze bij ons in de studio. Goedemorgen mevrouw van Peursen. Goedemorgen. Zometeen gaan we het met u hebben over de wedstrijd en waarom u die juist moet winnen. Maar uh, we zijn eerst benieuwd wie er precies voor ons zit. Um, u bent Secretaresse bij het AMC. Hoe ziet zo'n week eruit? Hoe ziet zo'n week eruit? Uh, ik werk op de psychiatrie van het AMC. Uh, ja, dan kom je op maandag binnen. Maandag is altijd een hele drukke dag, omdat er dan veel vergaderd wordt. En de rest van de week uh, ja, ben je aan het organiseren, aan het regelen, aan uh, uh, ad hoc dingen. Mijn baas reist veel. Uh, echt de, de secretaresse-dingen. Ja, maar dan nou staat de secretaresse uh, natuurlijk uh, er bekend omdat hij een beetje de, de rotklusjes moet opknappen. Uh, <laughs> van de grote baas bijvoorbeeld, of van een hele afdeling. Is dat een verkeerd beeld van de Ja, daarom is deze verkiezing ook al 25 jaar uh, in het leven geroepen. Omdat de secretaresse. Ja, gaat goed? Ja, goed. die uh, daar, daar blijkbaar is nog steeds zo'n beeld van koffie brengen... en uh, inderdaad, wat jij zegt, de rotklusjes. Maar uh, het is gewoon een hele zelfstandige functie. En uh, ja, ik... ik uh, ik, ik vind mij daarin. Ik vind het een geweldige baan. U heeft het over uw baas. Uh, voor wie werkt u? Wat voor iemand is dat? Ik werk voor uh, professor Denise. En dat is een psychiater. Ook filosoof. Uh -huh. hele boeiende man. En hij is uh, voorzitter van onze divisie. Divisie F in het AMC. En uh, ja, hij behandelt patiënten. En hij komt ook veel in het nieuws. Omdat hij een... Uh, best wel een nieuwe methode toepast in de psychiatrie... de Deep Brain Stimulation. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Is dat met elektroden? Ja, heel goed. Pff, dat weet ik blijkbaar. <laughs> ja. Maar u weet er nog best wel veel van. Dat heeft ook een goede reden. Uh, daar gaan we het straks uh, nog wat uitgebreider over hebben. Maar het komt erop neer dat u een uh, hoogopgeleide uh, secretaresse bent... als ik het goed begreep. Ja, ik denk dat je dat steeds veel meer, meer ziet in het beroep. Uh, omdat onze bazen vaak ook hoogopgeleid zijn... Is het prettig als de secretresse dat ook is? Want u moet iets van de achtergrond weten. We gaan straks met u verder praten. Dan horen we um, waarom u genomineerd bent. Hoe dat precies is gaan. Hoe uw baas daarop heeft gereageerd. En hoe mensen nog op u kunnen stemmen. Want u blijft het hele uur bij ons zitten. Dank u wel uh, voor uw aanwezigheid. Alvast Karin uh, van Peurzen. En het is vandaag woensdag. Dat is niet alleen de dag dat u kunt stemmen voor de secretresse van het jaarverkiezing. Maar dat is ook de dag dat de weekbladen uitkomen komen. En wij hebben ze uiteraard alvast voor u doorgenomen. Wat voelt iemand die een ander mens doodschiet? Weerzin? Opwinding?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 Op de cover van de nieuwe revue staat Hugo Borst. Hij heeft genoeg van domme tv en laffe voetballers. En hij komt nooit meer terug op de televisie. Volgens sportjournalist Bart Vlietstra werd Hugo slachtoffer van zijn eigen succes. Hij is eigenlijk veel te verlegen en kan helemaal niet zo goed tegen zoveel aandacht. Een andere televisiester beweegt precies de andere kant op. Michiel Huisman is stiekem een carrière begonnen in Hollywood. Want veel sterren met weinig succes proberen, lijkt Huisman toch te lukken. Zijn carrière gaat als een speer. Zo heeft hij een vaste rol in een tv-serie geregeld... waarin hij een Amsterdamse muzikant speelt... Die zien we dus nooit meer terug in Nederland. Van Nederland dook het academische leven in. De universiteiten en docenten trekken alle bezuinigingen op het onderwijs niet meer. Zoals docent Han Wuster, hoofd van uh, Biologie, aan de Universiteit Utrecht. Hij moet cursussen schrappen en ook zijn gebouw kan hij niet meer in zitten, want die wordt niet meer geënoveerd. Vroeger hoorden ze studenten bij de beste van de wereld, maar die tijden zijn vervlogen. Het is voor veel mensen een grote ergernis. Zit je in een stiltecoupé, kunnen mensen niet even stil blijven. Praten, telefoontjes, keiharde muziek. Vrij Nederland komt met een trial-and-error-plan van een hoogleraar. Zelf ook stiltecoupé. Een van de tips, kweek een olifantenhuid... want als je klaagt, dan word je uitgescholden. Het is het ja. tragisch lot van de stiltecoupé. Traag. Precies. Echt. Zover de weekbladen van deze week. En wat verder, dat leest je natuurlijk zelf in de weekbladen. We hebben in onze studio Kare van Peursen... een van de drie finalisten van de verkiezing Secretarissen van het jaar. Eh, nogmaals, goedemorgen, mevrouw van Peursen. Goedemorgen. Toen u een klein meisje was... Was toen de gedachte, als ik later groot ben, word ik secretaresse. <laughs> toen ik een klein meisje was, wilde ik uh, verpleegster worden. Dus ik ben wel in de richting uh, gebleven, want ik ben in een ziekenhuis beland. Ja. Maar uh, u heeft uiteindelijk, daar hadden we het net al eventjes over... Uh, een, wat mij betreft, ik weet niet misschien dat het mijn vooroordelen zijn hoor... een beetje een merkwaardige route uh, gevolgd om uh, secretarisse te worden. Kunt u iets vertellen over uw opleiding, achtergrond? Nou, ik ben 25 jaar geleden in het Ziekenhuis in Rotterdam begonnen als secretarisse... En toen was het eigenlijk nog een puur uitvoerend beroep. Dus veel typwerk. Maar door alle vernielde technologie heeft het beroep gewoon een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En uh, ja, mede door mijn levensloop uh, ben ik op een gegeven moment een tijdje eruit geweest. Uh, ben ik moeder geworden. En uh, dacht ik, ik ga het roer omgooien. Ik ga ook psychologie studeren, want dat uh, had ik altijd al op mijn verlanglijstje ja. staan. Maar dat was er nooit van gekomen. En na drie jaar heb ik mijn bachelor gehaald, in psychologie. Maar ja, toen wilde ik wel weer als secretress, omdat ik het vak gewoon heel erg leuk vind. En heeft u iets aan die opleiding? Absoluut, zeker. Want ik werk op de afdeling psychiatrie. En ik kwam daar terecht drie jaar geleden. Toen was er net een reorganisatie op gang. En ik heb psychologie, arbeid en organisatie. Dus ik kwam, viel met mijn neus in de boter. En uh, ja, uh, secretaresse is ook een en al psychologie. Maar ik dacht dat psychologen en uh, psychiaters een beetje water en vuur waren. Psychologen dan zeggen, ja, die psychiaters die stoppen overal maar pillen in. De psychiaters die zeggen, ja, die psychologen denken dat je overal een beetje uit kan babbelen. Tot soms de problemen veel erger zijn. Nou, mijn baas en ik zijn absoluut geen water en vuur. Anders hadden we ook niet samen kunnen werken. Want volgens mij staat of valt de relatie daarmee of het samen klikt. En dat doet het. U bent de secretaresse. Is de secretaresse ook de spul in de organisatie? Absoluut. Absoluut. Ja, waarom? Ja, veel loopt. Ik zit hoog in de organisatie. Ik zit, werk voor het divisiebestuur. Ik uh, ja, weet van een hoop zaken af. En, uh, maar ik, ik uh, ga ook om met andere mensen van de afdeling. En ja, daar moet je wel goed mee omgaan. Maar je, je weet gewoon alles wat er speelt. Is dat misschien ook het grootste vooroordeel van voor secretaresse? dat... Nou ja, dat zijn de mensen die een beetje, zoals ze net ook aangaf, assistentjes zijn, koffie halen. Um, nou, ja, Dat dat helemaal niet meer zo is. Ik denk dat dat helemaal niet meer zo is. Van, uh, we hebben heel, heel zelfstandige functies uh, gekregen. Betekent Enkel. dat ook dat u nu deze, uh, ja, is het een wedstrijd, moet ik het noemen, ja. uh, verkiezing, uh, ook een beetje ziet als een... Uh, uh, Promotieactie voor het vak? Absoluut. Echt, om het, om, u had ook dat vooroordeel van koffie brengen en mannetje van alles. En met deze verkiezing proberen we duidelijk te maken dat het gewoon een vak is en dat het ook hoogopgeleide mensen juist hoogopgeleide maar mensen. Maar gaat dat dan ook voor die andere drie finalisten? Uh, die andere, zullen. Sorry, die andere twee. <laughs> die zullen ook absoluut hun kwaliteit hebben. Anders waren ze niet bij de laatste drie gekomen. Nee. Nee, want er zit natuurlijk wel een verschil van niveau tussen uh, een matige secretaresse en een, uh, een vakvrouw als u. Ja, dankjewel. Er was een jury van uh, zes, uh, vijf dames en één heer. En die hebben het, je het vuur aan de schenen gelegd. En ik denk zeker dat zij uh, daar duidelijke inzicht in hadden. En ook uh, ja, goed in waren om dat te doen. In de jury ook vijf vrouwen en één heer? Ja. Is een secretaresse... Is dat echt nou een vrouwenberoep? Ja, eigenlijk nog wel. 1% van de secretarissen is man. Dus dat wil wel zeggen dat 99% vrouw is. Terwijl het vroeger ontstaan is... Uh, vroeger waren eigenlijk de secretarissen, de monniken... die schreven en die vertaalden. En dat waren eigenlijk allemaal mannen. Maar in de loop der uh, ontwikkeling is het dus een vrouwenberoep geworden. Ze zijn in 1900 begonnen met vrouwen... omdat die discipline en netheid hadden... Dus dat helle. is wel iets wat uh, wij hebben natuurlijk. Helle. Is het überhaupt een woord voor mannelijke secretaresse? Secretaris is iets nee, anders secretaris toch? Secretaris is een stapje meer. Ik vind soms dat mijn functie neigt naar secretaris. Omdat ik ook vergaderingen voorbereid en uh, zelfstandig dat doe. Maar het, is, het, is, het heeft niks met elkaar te maken. Nee. Maar er is dus ook geen mannelijk woord voor secretaris nee. eigenlijk? Nee. Ach, dat is ook sneu. <laughs> ja. Goed, straks gaan we het nog uitgebreid hebben over de verkiezingen zelf. Uh, en wat er precies bij komt kijken om echt een goede secretaresse te zijn. Ook als man. Uh, dat allemaal straks. Tot zo dan met Karen van Peurzen dus. Het is twaalf over vijf. U luistert naar Radio 1, nu al wakker Nederland. En schrik niet als u morgen over het Amsterdamse Leidseplein loopt... en tegen vier naakte mannen aanbotst. Ze staan er niet voor niets. Ze vragen uw aandacht voor het bijtsen van tuinhout. Maar waarom moet dat nou met naakte mannen op het Leidseplein? We vragen het aan Odette van Winssen van organisator CTB. Van. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dankjewel voor je telefoontje. Nou, naakte uh, tuinmannen. Zover gaan we ook niet. Uh, we noemen het uh, mooie, sexy, ctb voor tuinmannen. En ze hebben gewoon kleding aan. En ja, waarom moet het? Nou, laten we allereerst zeggen, niets moet. Maar uh, ja, met het lange paasweekend in vooruitzicht... Uh, ook wel bekend als een van de piekmomenten dat iedereen de tuin induikt en uh, driftig aan de slag gaat. En dat er ook redelijk wat uh, uh, onder andere bijts wordt afgenomen. Um, ja, ja, is dat zo, weet, ik wist uh, eigenlijk niet dat met paas iedereen aan het zou slaat. Ik dacht dat je eitjes gaat verven, maar niet de uh, schutting. Oh nee, nee, we gaan, uh, we gaan een, een, een schutting uh, gaan we, gaan we, uh, in de bijt zetten. Wie zijn die tuinmannen vanmiddag? Uh, die tuinmannen vanmiddag, dat zijn uh, speciaal geselecteerde uh, bijters En uh, zij gaan gewoon aan de omstanders laten zien uh, hoe op je wat? op een snelle manier uh, kunt gaan bijten. Waar zijn ze op geselecteerd? Op hun tent? Uh, nou, ze zijn ook een beetje op het uitvlak zijn ze geselecteerd. Dat moet ik eerlijk toegeven. Aha. Maar ook op hun handigheid uh, met de kwast en met een, uh, met een uh, ctb tuinsprayer. Ja, nee, want de handigheid met de kwast is wel belangrijk natuurlijk. Onder andere, maar je zult zien. Uh, ik, ik weet niet of je er wat van gaat zien zelf natuurlijk. Maar uh, dat andere apparaat wat we hebben, de sprayer, is ook wel heel handig. En daar heb je geen kwast voor nodig. Nou, het wordt een spannende dag vandaag als ik het zo hoor. Dat wordt zeker. Nou, vooral, een, een, een, een, ik verwacht een hele leuke dag. Ja, dus vanmiddag lekker met z'n allen op het Leidsplein Amsterdam naar uh, mannen, sexy mannen kijken die aan het bijten zijn. En daarna snel naar de meubelboervaars zal inslaan en dit weekend aan de slag. Inderdaad, dat is een hele goede keuze. Nou, dat is dan ook weer goed om te horen. Odette van Winsen uh, van organisatie Zetterbever, dankjewel en geniet van de mooie man, hè. Um, we gaan luisteren naar muziek. En straks komen we weer terug met de secretaresse van het jaar, tenminste de genomineerde. Hier is Kanye West met Homecoming. Yeah. And you say Shout city. Shout city.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 And go for me. You think about me now and then.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 MUZIEK Kanye West, de rapper, en Chris Martin, de zanger van Coldplay werken samen aan Homecoming. Het is 18 minuten over 5. Dit is Radio 1, nu al wakker Nederland. Het is misschien wel de moeilijkste discussie over de voor de politiek in Nederland. Hoeveel macht moet de koningin hebben? Nu heeft de koningin nog veel te zeggen. Zo heeft ze een flinke vinger in de pap bij de formatie. In de oude zaal van de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over dit onderwerp. Tijdens een grote conferentie debatteren politici en staatsrechtgeleerden... over de rol van het parlement en de koningin. André Rauvoet is een van de sprekers op de conferentie. Goedemorgen, meneer Rauvoet. Goedemorgen. De, Christen de ChristenUnie zegt op haar website dat de koningin de regering aansport... tot een rechtvaardig en integer bestuur. Dat lijkt me een flinke klus voor één mens. <laughs> ja... Nou, dat hangt wel samen met de positie van uh, het staatshoofd uh, uh, bij ons, de koningin, uh, binnen de regering. Die maakt daar gewoon deel van uit. En tegelijkertijd uh, heeft de koningin, of de koning, zoals de grondwet het noemt, geen eigen politieke bevoegdheden. Dus ik heb nooit zo goed begrepen waar precies het probleem zit bij degene die uh, enorme aanhikken tegen de rol van uh, het staatshoofd uh, in ons uh, bestel. Want ik zie dat niet zo. Nou, bijvoorbeeld dat de koningin uh, niet gekozen is en toch wel echt wat... Uh, bij kan dragen aan de formatie van de regering. Ja, maar dat geldt ook voor een heleboel instanties. Kijk, de meeste ministers zijn ook niet gekozen. Uh, die kunnen van buiten worden benoemd. Uh, neem nu uh, minister Rosentaal, minister Leers. Dat zijn allemaal ministers die aangesteld en benoemd zijn, maar die zijn niet als zodanig gekozen. Dat dus heeft toch een behoorlijke invloed zo in de dagelijkse politiek. Nee, daar kan het probleem niet zijn, omdat uh, in alle gedragingen, alle uitlatingen en alle uitspraken van uh, de koningin... Is, uh, is een minister of de minister-president altijd ministerieel verantwoordelijk en dus aanspreekbaar? Uh, dus voor zover er sprake is van beïnvloeding van de minister-president of een minister, dan wordt daar verantwoording voor gelegd. Ik heb al dus gezegd van het is voor de Kamer en voor de samenleving even interessant of oninteressant of een minister uh, wordt beïnvloed door de koningin, of door zijn eigen vrouw of man, of door, uh, door zijn moeder, in het geval van de minister-president. Dat kan allemaal het geval zijn, ze kan allemaal waar zijn. Dus is er met iedereen spreken en overal een beetje invloed opdoen. Maar uiteindelijk is alleen de minister of minister-president... verantwoordelijk voor de politieke en beleidskeuzes die eruit gemaakt worden. Maar als de koningin iets zegt tegen een minister... dan denk ik dat er toch iets meer uh, gewicht achter zit... dan als de moeder van uh, premier Rutte iets tegen hem zegt, bijvoorbeeld. Nou ja, onderschat u de moeders van ministers niet. Maar uh, dat hangt dus echt sterk af van de minister zelf... Ik heb natuurlijk zelf ook in die positie gezeten. En als een minister echt vindt dat iets niet moet gebeuren... dan is het aan de minister om daar een streep voor te trekken... en tegen de koningin te zeggen dat het zo niet zal gaan. En die hadden... Dat geldt ook in het die... bijzonder voor de minister-president. Je merkt dat bijvoorbeeld als het gaat om de troonreden... die wordt uitgesproken door de koningin. Maar is natuurlijk een... wordt samengesteld opgesteld... in samenspraak met de ministerraad en in het bijzonder minister-president... Het is ondenkbaar dat de koningin daarin iets zou zeggen... wat niet politiek gedragen wordt door de minister president en de ministerraad. Nee, dat snap ik. U was zelf minister, dat zegt u net. Um, en dat ja. weten we ook natuurlijk. Wie had op u toen meer invloed, de koningin of uw vrouw? <laughs> dat is... Dat is het geheim van mijn woonplaats, van mijn woning en van het paleis Noordeinde. Het is goed gebruikelijk dat de minister regelmatig contact heeft over zijn beleidsterrein met de koningin. Dat is vooral een kwestie van belangstelling. De koningin kan dan ook vragen stellen voor haar eigen beeld en informatie. En uh, laat soms ook wel doorklinken wat ze vindt van bepaalde onderwerpen op je eigen beleidsterrein als minister. En als minister geef je haar vooral heel veel inlichtingen. En, uh, en uh, dat doe ik overigens thuis ook. Praat je met, je met je vrouw over in mijn geval. En uh, uh, of nou de koningin dingen aan mij meegeeft. van zou daar eens over nadenken. Of mijn vrouw of uh, een goede vriend van mij. Ja. Uiteindelijk is aan mij, ben ik als enige verantwoordelijk voor de vraag of ik er ook echt iets mee doe. Op het moment dat ik het een goed idee vind. En ik maakte dat als minister tot mijn beleid. Dan ben ik de enige die daarvoor naar de Kamer kan worden geroepen. En dan is het niet meer interessant van wie ik het idee heb of wie mij daarbij beïnvloed heeft. Laten we het dan hebben over de formatie. Want voordat u minister werd ja. heeft u ook meegedaan aan een formatieperiode. De ja. formatie is een van de democratische processen in Nederland. Maar de rol ja. van de koningin, daar horen we dan eigenlijk helemaal niets over. Terwijl nee, ze best wel invloed heeft. Even, denk ik omdat uh, de koningin uh, speelt een, uh, inderdaad een belangrijke rol in de kabinetsformatie. En zij is denk ik ook uh, de enige, althans de enige die ik kan bedenken, die als min of meer neutrale instantie uh, die rol kan spelen. En, en toch leidt elke keer weer het debat op, want dan is zo'n formatieperiode geweest en dan komen alle partijen, ja we hadden dit anders moeten doen. En, maar u zegt de eerste, volgende keer zal het weer precies zo gaan, want we kunnen ja, het helemaal niet. Maar ik heb ook sterk het gevoel dat zich dat meer richt. Bij een aantal partijen tegen, tegen het instituut koningschap, zeg maar, tegen het instituut van de monarchie, dan wat er nou werkelijk uh, rationeel aanleiding is om moeilijk te doen over de rol van de koning of de koningin bij uh, kabinetsformaties. Dus mocht ooit een kabinet erover het inkomen, dan is dat wat u betreft door de majesteit zelf in gang gezet? Ja, als dus het gaat zoals het nu op gaat, maar uh, ik, ik maak me er weinig illusies over, maar het geldt voor oh. ieder volgend kabinet. Mijn indruk is dat de Kamer uiteindelijk uh, niet in staat is. En dat er is helemaal geen, geen flauw opmerking over de staat, maar omdat de of het parlement, maar omdat het parlement per definitie politiek is en per definitie verdeeld is over de beste oplossingen, het beste kabinet. Uh, zullen we het niet gauw eens worden van ja, die moet natuurlijk informateur worden. Want iedereen wil er toch iets van zijn eigen voorkeur in terugzien. Laten we maar blij zijn dat we een, uh, een koningin hebben die die pacificerende rol, die, die rustbrengende rol, neutraliserende rol uh, kan vervullen. En dat doet ze volgens mij uitstekend. Vandaag zult u dat nog eens duidelijk maken op de conferentie op het Binnenhof. Uh, die gewijd is aan de rol van de koningin. Dankjewel, André Rauwvoet, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. De Duitse politie denkt nog steeds dat Martin N. het Limburgse jongetje Nicky Verstappen vermoord heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorige week liet het o Nederlandse Openbaar Ministerie nog weten dat Martin N. niet meer verdacht wordt wat hem betreft. Zijn DNA bleek namelijk niet overeen te komen met materiaal beplaatst delict. Maar de Duitse politie wijst erop dat het ook voor drie andere zaken geldt. En daar is Martin N. uiteindelijk wel voor opgepakt. Op de opiniepagina van NSN Next een stuk van debatcoach Lars Duursma. Hij zette de argumenten van de voor- en tegenstanders van kernenergie tegenover elkaar. Hij concludeert dat het debat eigenlijk maar over drie punten gaat: de veiligheid, duurzaamheid en noodzaak van kernenergie. Daarnaast is het volgens Lars van belangrijk dat er ook naar de toekomst wordt gekeken. Ik denk dat, dat als je duidelijk en simpel kan uitleggen dat, uh, dat we niet op basis van de stand van zaken nu beslissingen moeten nemen die, die pas over 15 jaar effect hebben. En dat de situatie over 15 jaar waarschijnlijk heel anders eruit ziet. Dat je dat ons met een goed voorbeeld kan aangeven. Dat het wel degelijk ook heel veel mensen in het land uh, uh, kan helpen. In de Volkskrant aandacht voor de rechtszaak van Sietke H., het Friese meisje dat haar vier baby's vermoorde. Ze vertelt dat ze zich erg schaamt voor haar daden. En Sietke stelt de bezorgde rechter gerust. Ze schaamt zich voor haar daden en zal het heus niet nog eens laten gebeuren. Ze heeft nu namelijk een spiraaltje. Jongeren staan pal achter een harde aanpak voor mensen die draagtweets versturen. Dat schrijft de Spits op basis van een onderzoek van het opiniepanel van Fok en 1Vandaag. De 17-jarige jongen die na het schietraam in al van der twitterde dat hij het dodental zou overtreffen, is volgens 70% van de ondervraagden terecht opgepakt. En tot zover de kranten van vandaag die op dit moment op het deur moet vallen. Alle ogen waren precies een jaar geleden gericht op de Golf van Mexico. Door een explosie op boorplatform Deepwater Horizon ontstond een enorm lek. Het gevolg is bekend. Een van de grootste olierampen uit de geschiedenis. Maar boorlanden liggen niet alleen in verre zeeën. Ook in onze eigen Noordzee kan zo'n grote ramp gebeuren. In den Helder komen vandaag internationale experts bij elkaar voor het symposium Oil on the Waves. Hoe voorkomen we dat zo'n catastrofe in de Noordzee gebeurt? Een van de sprekers op het symposium is Martin Pastoors. Goedemorgen meneer Pastoors. Goedemorgen. U bent van het Center for Marine Policy en u probeert met uw collega's te bedenken hoe zo'n ramp te voorkomen is. Ja, dat klopt. Leven we nu in groot gevaar in Nederland? Uh, nee, dat, dat is misschien niet het geval. Maar uh, waar we naar kijken naar het symposium, op het symposium is... Uh... Wat er gebeurd is in Amerika. Ja? Um, en vooral wat we daarvan kunnen leren voor het geval dat in, uh, in de Noordzee zou terechtkomen. Zo'n uh, zo geval zou gebeuren. En wat kunnen we daarvan uh, leren? Uh, nou, ik denk dat een belangrijke les zal zijn. Uh, dat we op grote diepte uh, moeite hebben om uh, reparaties uit te voeren. Uh, dat zal één les zijn. Maar er zijn ook belangrijke verschillen tussen de Golf van Mexico en de Noordzee. De Noordzee is ondieper. Op zich is dat beter te hanteren. Maar de Noordzee is ook een internationale zee. Dus we hebben te maken met verschillende lidstaten die daar onderling afspraken over moeten maken. En ik denk dat we daar veel uh, bij stil zullen staan op, op het symposium. Dan was de Deepwater Horizon een groot olieplatform, ook heel ver weg. Hebben we überhaupt dat soort platforms uh, in de Noordzee? Nou, niet op die diepte, maar we staan in de Noordzee ongeveer duizend uh, platforms. Uh, in de zuidelijke Noordzee, met name voor gas, uh, ook wel wat olie. En In de noordelijke Noordzee is het meer op olie. Uh, het noordelijke deel van de Noordzee is ook wat dieper. Maar toen er helemaal een, een gat ontstond in de Deepwater Horizon... Uh, duurde het even voordat het weer dicht was en er kwam een behoorlijk hoeveelheid olie uit. Kan dat in de Noordzee ook gebeuren? Zijn er dat, dat soort hoeveelheden aan, überhaupt aanwezig? Ja, er zijn grote uh, olievelden aanwezig... Um, uh, goed, ik denk dat het, het verschil is dat we minder diep uh, operaties hebben. Daardoor zijn uh, eventuele reparaties ook uh, makkelijker uit te voeren dan op anderhalve kilometer. Uh, maar goed, er is, uh, we zullen vandaag in het symposium veel spreken over de... Uh, zogenaamde disaster preparedness. Dus hoe we toegewust zijn om uh, op te treden bij een eventuele ramp. Ja, wat is volgens dat, u de belangrijkste afspraak die gemaakt moet worden tussen de overheden en tussen allerlei in instanties? Nou, ik denk dat er uh, duidelijk moet zijn van wie uh, optreedt in bepaalde situaties. Uh, dat er een, uh, een, een betrokkenheid moet zijn van verschillende lidstaten als er iets gebeurt. Want uh, het water stroomt, dus als het. Uh, voor de Nederlandse kust gebeurt, dan strandt het ook de Duitse water in en het de Deense water. Zodat daar gelijk een uh, coördinatie plaatsvindt. Uh, en er moeten een aantal scenario's worden uitgewerkt op ja. wat er moet gebeuren als er een, uh, een olieplatform een ongeluk krijgt. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel scheepvaart door de Noordzee, waar ook uh, dergelijke calamiteiten kunnen optreden. En daar is nog veel terrein te winnen? Dat uh, denk ik dat we dat zullen leren vandaag. Later vandaag wordt in Den Helder het symposium All on the Waves gehouden... precies een jaar na de olieramp in de Golf van Mexico. Dank u wel, Martin Pastoors. Graag gedaan. Nou. Het kabinet laat de natuur in de steek. Dat is tenminste de conclusie van drie hoogleraren. Ze maken zich zelfs zoveel zorgen dat ze een open brief aan het kabinet schreven. Het kabinet bezuinigt op veel en ook op natuur. Het budget van natuurbeleid daalt met zo'n 60 procent. Aan de telefoon hebben hoogleraar Rien Aarts van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen, meneer Aerts. Goedemorgen. Waar maakt u zich samen met die twee andere hoogleraren zo boos over? Nou, wij maken ons samen met 76 andere hoogleraren uh, boos over. We hebben namens 79 hoogleraren die brief geschreven. Maar we maken ons boos over de omvang van de bezuiniging. Die is uh, twee derde ongeveer. Uh, en dat is voor natuur heel desastreus. Nou sowieso, omdat het twee derde is natuurlijk. Maar natuur is iets wat uh, langzaam ontstaat. Tientallen jaren tot een eeuw. En heel snel metalen verdwijnen, denkt u maar aan een eik, die heeft tientallen jaren nodig om te groeien. Als het een paar maanden erg droog is, dan is hij dood. En dan moet je weer tientallen jaren wachten. Dus we vinden het ook ontzettende kapitaalsvernietiging. Dus veel geïnvesteerd in bijvoorbeeld de ecologische hoofdstructuur. En Bleker stopt dat abrupt. En, uh... Henk Bleker, de staatssecretaris. Henk Bleker, de staatssecretaris, ja. En uh, dat betekent dus dat grote delen van de ecologische hoofdstructuur niet meer onderhouden kunnen worden. We hebben het berekend. En met de plannen van het kabinet kan de helft nog maar onderhouden worden... ...en kan uh, niets meer aangekocht worden, terwijl het nog niet af is. En uh, bleek er, het doet daarmee aan uh, kapitaalsvernietiging. En uh, wat er nog is, dat komt onder zware druk te staan en zal uh, voor een deel verdwijnen. Want ja, de ecologische hoofdstructuur, dat is dat natuurgebieden in Nederland met elkaar verbonden ja, ja. worden? En Nederland is natuurlijk heel dicht bevolkt met heel veel kleine snippers natuur. En uh, je kunt vanuit de theorie beredeneren dat uh, dat betekent dat planten en dieren heel snel daardoor zullen uitsterven. Dus twintig jaar geleden is bedacht, we gaan die kleine snippers met elkaar verbinden... En dan hebben we een robuust natuurgebied wat tegen een stootje kan. En de komende decennia gewoon weer mee kan. Dat was een goed plan, dat werkt ook goed. Er zijn zeer aantoonbare successen. En daar gaat Bleeker nu dwars doorheen. En dat vinden wij zeer betreurenswaardig, ook Nogal dom. Maar dat zijn flinke operaties. Dat is met, met allerlei wildviaducten, ecoducten. Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar ook gewoon aankoop van boerenland. Om natte natuurgebieden met elkaar te verbinden. Maar het is toch vreselijk duur? Uh, valt wel mee. Op de totale reisbegroting is het relatief weinig. Maar de bezuiniging is enorm groot. En ja, het effect gaat uh, tientallen jaren duren. Dus uh, wat opgebouwd is de afgelopen 20 jaar... dat wordt uh, met een grote klap eigenlijk vernietigd. En wat bijvoorbeeld ook het geval is, dat zit ook in de plannen... het vorige kabinet had besloten om rondom de grote steden en randstad... Recreatiebossen aan te leggen, zodat de randstedeling wat kan ontspannen ja. in de gezond omgeving. Dat is ook in één klap geschrapt, dus daar moeten we ook zonder doen. Nou, dat is zeer betreurenswaardig, denk ik. Maar nu moeten op ieder, ieder moeten gewoon bezuinigd worden. Ja, daar, dat is, daar zijn we kabinet. het over eens. Maar kan onder... dat wel? Kunnen we wel en bezuinigen en natuur behouden? Op een wij efficiënte wijze? Uh, nou ja, goed, de grootte van de bezuiniging vinden we echt buiten elke proportie, ongeveer twee derde. Maar we vinden ook, er zit geen visie achter. Hè. Bleker doet dit ineens en. Uh, ja, wij zijn met veel. Ik zei al 79. Uh, juristen, economen, ecologen, milieukundigen, van alles... En uh, ja, wij zouden daar toch graag de staatssecretaris over adviseren. Nu hebben we inmiddels wel, naar aanleiding van onze brief, een uitnodiging gekregen. Kijk, die stap heeft u gezet? Die stap is gezet, alleen die uitnodiging zal wel plaatsvinden nadat de begroting uh, is besproken vanmiddag in de Kamer. Dus het is een beetje mosterd naar de maaltijd, ben ik bang. U maar gaat goed. vanmiddag naar de Kamer toe om het debat te volgen? Uh, dat gaat niet lukken, maar uh, we worden wel door Bleker bijgepraat en uh, uitgenodigd om te dus vertellen wat wij hiervan vinden. En Maakt ja, u, maar u, u zich zorgen over de conclusies van, van vandaag? Dat zegt u. Maakt u zich zorgen over de conclusies uh, van vandaag? Ja, ik, ik denk het wel. Uh, het, het is, denk ik denk niet dat iedereen goed inziet wat de consequenties op langere termijn zijn. En we hopen met onze brief daar toch aan bijgedragen te hebben. En we krijgen ook veel respons, dus ik denk dat dat wel werkt. Ook vanuit een aantal politieke fracties in elk geval. En we hopen dat het gezonde verstand zegeviert. De Tweede Kamer vandaag, daar gaan ze het over hebben. En nu gaat dat met veel belangstelling volgen. Professor Rien Aarts, dank u wel. Niks te danken.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 Een speelgoedwinkel in Almelo heeft gediscrimineerd. Ze verboden een meisje die bij hun werkt haar hoofddoek te dragen. Het meisje weigerde haar hoofddoek af te doen... en werd vervolgens niet meer ingerozen door de speelgoedwinkel. De zaak krijgt nu een tik op de vingers van de commissie Gelijke Behandelingen. De Japanse export is meer teruggevallen dan verwacht. Hij is met 2,2 gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat is het gevolg van de tsunami. Maar gelukkig gaat het wel goed met de beurs in Japan. De Nikkei begon al positief met 1,12 en is positief blijven stijgen naar 1,43 En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel, actualiteitenredactrice van Omroep VNL Cecile van der Grift. Vandaag moet het gaan gebeuren voor secretarisse Karen van Peursen. Ze is werkzaam bij het AMC en kan zich morgen... mogelijk secretarisse van het jaar 2011 noemen. Vandaag is de laatste mogelijkheid om op haar te stemmen. Onlangs goedemorgen, mevrouw van Peurse. Goedemorgen. De belangrijkste vraag die wij nu willen stellen is... waarom moeten mensen op u stemmen en niet op uw tegenstanders? Ja, dat is een moeilijke vraag, hè? Nu al bescheiden? Ja, ja dat is ook een van mijn kwaliteiten. Uh, waarom moeten mensen om mij stemmen? Ik zit 25 jaar in het vak. Uh, ik heb bewezen vakinhoudelijk te zijn. Ik werk proactief. Uh, dat zijn allemaal eigenschappen die, die zwaar wegen. Uh, ik kan het vak heel enthousiast uh, vertegenwoordigen. Dus ik denk dat ik een hele goede ambassadrice van het vak zou zijn... het komende jaar... Uh, zijn dat genoeg? Uh... Nou, waar, waar liggen bijvoorbeeld de sterke punten van uh, uw tegenstanders? De sterke punten twee, van... Twee mijn... tegenstanders. Ja, ik, ik ken mijn tegenstanders niet heel goed. Ik heb ze meegemaakt in een training. Ik heb ze uh, kort ontmoet. En ik heb wel, natuurlijk wel hun profiel uh, gelezen. Maar het is voor mij heel moeilijk in te schatten... Uh, waar hun sterke kanten liggen. Nou, Eentje is een soort freelance interim uh, secretaresse. Uh... ZZP'er, ja. ja. Uh, en dan is er nog eentje die bij een grote uh, overkoepelende organisatie werkt voor, ja. uh, wat was het ook weer? voor pedicures. Ja. Dus dat zijn hele andere takken van sporten waarin ja. u zich begeeft. Ja, ik werk in de zorg en ik vind dat de zorg ook wel verdient dat er een secretarisse van het jaar komt. Uh, als je in de zorg werkt, dan moet je ook wel een beetje uh, ideologische instelling hebben... En uh, wij moeten veel bezuinigen en veel doen met minder. Dus ik vind dat de zorg ook wel een beetje het verdient. In de voorlopige tussenstand ligt u wel achter. Hè? Want uh, ik geloof dat Irene Frankvoort 55% van de stem ja. op dit moment heeft. Ja, zij zijn een overkoepelende organisatie voor pedicures. En zij hebben 13.000 leden. Maar dus... is er dan wel een echte secretaresse? Bent u dan nou niet gewoon de enige echte secretaresse <lacht> tussen de drie kandidaten? Vind ik eigenlijk ook. <lacht> dus iedereen moet snel naar de website en uh, stemmen op u. Heel graag. <lacht> Wat mij opvalt is dat ik, als ik het goed heb begrepen, uh, binnen het AMC een beleidsplan is waar ook in staat opgenomen dat de secretaresse van het jaar vanuit het AMC komen? Nou, dat is geen beleidsplan. Uh, ik heb samen met uh, vijf collega's het AMC ziekteressenetwerk opgericht twee jaar geleden. Waarom? En Om uh, de ziekteressen verder te professionaliseren. En uh, Dat is nodig? Verder, ja. Altijd. Altijd nodig om, om uh, te veranderen en open te blijven staan voor professionalisering. zijn hartstikke goede ziekteresses nu, maar we willen altijd nog verder. En ik moest een plan schrijven voor de Raad van Bestuur met mijn collega's. En daarin hadden we gezet om, om een budget te krijgen... want we organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst. En daarin hadden we gezet van de sectresse van het jaar komt voortaan uit het AMC. Een beetje bluf natuurlijk. Maar toen dacht ik, ja, dan moet ik ook uh, de woord bij de daad voegen. Toen moest u zichzelf gaan opgeven. En Ik heb gepolst bij mijn vijf andere collega's en die hadden geen uh, belangstelling. Dus ja, toen moest ik. Maar u was wel de beste van die vijf, neem ik aan want anders? Ik zeg niet dat ik de beste ben, maar ik ben wel de meeste... Uh, Ervaren. Nou, ook degene die het meest op de voorgrond treedt misschien. Nou, en Dat doet hij vandaag ook weer. Nu gaat vandaag weer een flink campagne voeren naar elkaar. Absoluut. Nou, hoe... ik, ik word vandaag ook gevolgd door Doe Je Droombaan. Joost Veldman komt een dag meelopen. En dat is? Dat is, hij uh, uh, volgt mensen die een droombaan hebben. Dus uh, hij volgt piloten, uh, veilingmeesters, van alles wat. En die volgt vandaag de sictressen. Maar. Hij begint wat later, want hij dacht: Dit is wel erg. Ik vroeg heb hem om mee uitgenodigd. <laughs> hij moest gisteravond tot laat op de veiling werken, dus het werd voor hem een beetje moeilijk. En uh, mocht u winnen, mevrouw van Peurzen, dan is morgen al de prijsuitreiking. Ja, morgenmiddag. En wie doet, doet die prijsuitreiking? Dat doet Sande de Busonier. <laughs> die zou je wel willen ontmoeten om de prijs in ontvangst te nemen. Denk Alleen ik. daarom wil je jou winnen, natuurlijk. Alleen daar wil je jou winnen. <laughs> nou, wat wij kunnen doen, is misschien een schrale troost, maar wij kunnen in ieder geval muziek draaien van Xander de Bussigné. En dan gaan we straks met u verder praten over het, hoe u vandaag, die laatste campagne dag, en hoe u mevrouw Frankvoort gaat verslaan. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling, hè? Dank je. U bent ook een beetje de kandidaat van WNL. We gaan luisteren naar Xander de Bussigné met een brief. het is een orde aan een vrouw, Het is een orde aan het leven dat ik heb met jou. En ik moet, ik moet het aan je kwijt. persoonlijk en veel te keel voor een vrouw een vrouw zo bijzonder als jij ja jij ik schrijf je een brief waarin ik mijn hart volledig uitstoot ik heb je zo lief staat veranderd uit dit papier ik schrijf je een brief ik schrijf dat dit de liefde van de heel het maakt niet uit waar je land te Waar doe je gaan? Ik ga er ga achterna, na, na, na, na. Ik ga achterna, ga na, na, achterna, na, na, na. Het is ga het is samen. Het is voor alle dagen dat we niet ons bed ga achterna, ga achterna, ga het is voor al die keren dat je mij verraste, met je schoonheid, met je liefde, met je lust en je last. En er is geen vraag zo mooi als jij, jij, jij. Ik schrijf je een brief waarin ik mijn hart volledig uitstoot. Ik heb je zo lief, staat voor altijd op dit papier. Ik schrijf je Start 6, radio 1 nu al wakker Nederland en Xander Businier met een brief. Voor de 14e keer doen vandaag ruim 1200 basisschoolleerlingen met verschillende etnische achtergronden mee aan het multicultureel dictaat. De kinderen moeten proberen foutloos een tekst te schrijven. Aan die tekst wordt een multicultureel tintje gegeven, de onderwerp en woordkeuze. spoeling vindt de PVV in Den Haag. Machiel de Graaf is fractievoorzitter van die partij in de Hofstad. Goedemorgen meneer de Graaf. Goedemorgen. Kinderen die kunnen op een speelse manier leren hoe ze correct Nederlands moeten schrijven, daar kunt u toch niet op tegen zijn. Nee, maar dat doen ze toch keurig elke dag in de klas. Daar hebben we geen multicultureel dictate voor nodig. Dat doe je gewoon met een dictate in de klas. Want wat voor woorden zit er in, zo'n multiculturele dictaat? Is dat niet kaap? Kunt u niet kaap uh, spelen? Nou, er zijn een aantal op internet zijn wel een aantal voorbeelden te vinden. En dan gaat het over Jasmine uit, uh, uit Somalië, wiens moeder heinwee heeft. En die gaan dan om de heinwee te verdrijven, gaan ze samen een taart bakken. Ja, God een alles schattig verhaaltje, maar. Dan wordt hij meteen alweer uh, artikel 4 geloof ik van de multiculturele geloofsbelijdenis En dat is dat iedereen niet wedstrijd, allocht toon of immigrant per definitie zielig is, wordt daar meteen weer in de kinderhessentjes gestampt. Ja, dus wat u betreft zou het idee moeten zijn, Jasmine komt uit Somalië en ze maakt onterecht gebruik van onze faciliteiten. Nee, tuurlijk niet. Want dat de faciliteiten denk ik gewoon heel moeilijk wordt voor kinderen op de basisschool. En dit is ook meteen weer met het <gulteren> hele andere uiterste wat u voorstelt. Nee hoor, de dictaat leer je gewoon in de klas. En, of het is een goed schrijven leer je in de klas en een dicteet krijg je in de klas. Maar we moeten niet die multiculturele onzin in de, in de weken kinderhersentjes pompen. Dat vind ik echt uh, de grootste onzin, sterker nog. Ik vind het een misdaad. En u heeft een vraag over gesteld aan het, uh, aan het college van burgemeester en wethouders. Wat wilt u precies dat, uh, wat, dat het college doet? Nou, wat ik wil is dat in deze tijden van crisis, waarin de bibliotheek in Den Haag... meerdere vestigingen moet sluiten, maar wel geld uitgeeft aan deze onzin... Uh, dat uh, het college ervoor gaat zorgen dat de bibliotheken weer uh, prioriteiten gaan stellen. En dat is zorgen dat ze boeken uit kunnen lenen. Voor een zo groot mogelijke doelgroep in Den Haag. Zodat veel mensen aan het lezen toekomen. Maar meneer, de geld uitgeven ja. aan een dicté. Hoezo kost een dicté nou weer geld? Nou, daar worden toch heel veel mensen weer veel aangetrokken. Er moeten testen geschreven worden. Er moeten zalen gereed worden gemaakt. Communicatie met scholen bedreven. Al kost het duizend euro, het kost geld. Het gaat om prioriteiten. Ja, nee, maar, maar dat, dat begrijp ik. Want ik zou dan. Ik vind het raar dat het überhaupt geld moet kosten. Waarom moet een overheid geld steken in een dictaat? Dat kunnen toch gewoon docenten zelf doen? Nou ja, dat is wat ik bedoel. Een bibliotheek gaat er geld aan besteden, terwijl aan de andere kant moeten er bibliotheken gesloten worden in deze tijden van bezuinigingen. Dus zeg ik, zorg dat je bibliotheken openhoudt en schaf dit soort onzin dingen af. Ja. Nou, bent u er dus dat, heel is erg... een vraag die, dat is een vraag die ik heb. En daarnaast vind ik. ...dat uh, die multiculturele onzin een nu eens een keertje op moet houden. Er zijn genoeg onderzoeken tegenwoordig bekend uh, hè, van de ex-multiculturegoogle uh, uh, Robert D. Putnam bijvoorbeeld uit Amerika... ...maar ook zijn collega's uh, Schwartz en Byron uh, Smith. Die hebben uh, hele grote onderzoeken gedaan die laten zien dat multiculturaliteit verarming van de samenleving betekent. En dat geldt dan ook voor zo'n dictaat wat u betreft? Nou, nee, maar dit gaat wel aan de basis. Hier wordt kinderen weer geleerd dat multicultuur allemaal goed is. Terwijl bijvoorbeeld zelfs al bekend is dat gemengde scholen minder presteren dan zwarte scholen... en minder presteren dan witte scholen. Volgens het uh, onderzoek van professor Dronkers, als ik het wel heb. En, en waarom moeten wij altijd maar die multiculturele dromen in kinderen pompen... De kinderen zijn al 14 jaar uh, uh, uh, uh, vergiftigd, zou ik haast bijna zeggen, met die onzin. En de kinderen die daarmee vergiftigd zijn, die zitten nu op de middelbare school. En die ervaren in de grote steden letterlijk wat islamisering betekent in de klas. En daarom scoort de PVV namelijk boven de 20% bij de scholierenverkiezingen. Dus ophouden met die onzin, ziet u daar ook nog eens een keer hoe geëngageerd ik ben. Dus nee Precies, want u zegt eigenlijk van ophouden met die onzin, want anders wordt de PVV straks nog de grootste. Precies. En dus dat tekent ook nog eens een keer hoe maatschappelijk betrokken de PVV is. Maar u heeft ondertussen... Dat we, dat we er zelfs voor waarschuwen van... als we nu stoppen met die multiculturele onzin, beter naar de PVV luisteren... nou, misschien dat de PVV dan over uh, tien jaar uh, een procentje minder scoort. Idealisten. Omdat, omdat we met die onzin gestopt zijn, bijvoorbeeld. Nou bent u echt uh, fanatiek hier tegen, dat is duidelijk. U bent er zelfs zo fanatiek tegen dat u een alternatief heeft voorgesteld... waarin u... Ja niet heel erg toevallig waarschijnlijk met zinnen komt als... de politie is de baas op straat en die moeten we altijd gehoorzamen. Precies. Nou, ik ga een wandelingetje maken door de Schilderswijk... en dan zie je... en dan is niet alleen de Schilderswijk, er zijn meer buurten. Dat kom je ook in Eskamp, in Transvaal... in uh, tegenwoordig zelfs in Mariehoeven bijvoorbeeld kom je dat tegen. Maar ook in Scheveningen heb ik het al meegemaakt. Dat inderdaad Marokkaanse roodjochies. Uh, bij een mevrouw, een oudere mevrouw... die staat te pinnen met haar hondje naast. Haar, bij de pinautomaat. En dat deze mevrouw voor... Uh, laat ik het lelijke uh, ziektebeeld niet noemen, maar iets met een k en dan hoer erachter. Uh, uh, uh, uw hond is haram en dat erop gespuugd wordt. Denk van ja, dat, dat zijn voorbeelden die zie ik, die hoor ik, die krijg ik ook per mail uh, binnen of per telefoon. Uh, dat neemt hand over hand toe in de stad. En dus is het handig om dit soort voorbeelden te gebruiken dat de regie of straat bij de regering en bij de politie ligt en niet bij de imam of bij de jongeren zelf. Dus nog een andere zin zou kunnen zijn: Rashid spuugt op een hondje. Hij moet de cel in. Nou, bijvoorbeeld. Dat zou een heel aardige zijn. Ik en, vind hem heel creatief gevonden. En, en haram, dat, uh, dat, dat is een islamitisch woord voor iets van onrein. Uh, ja, haram is een islamitisch woord voor uh, niet toegestaan. Halal is wel toegestaan, haram is niet toegestaan volgens de sharia. Ja. En uh, nou ja, nogmaals, uh, dit soort woorden moeten we maar helemaal niet in een dictée. Nee, en zeker ook niet op Radio 1. Um, <lacht> het... Um, um, dus maar even uh, concluderend, het is hersenspoeling, zo'n uh, multicultureel dictaat Dat moet er niet plaatsvinden en het geld kan beter worden geïnvesteerd in de bibliotheek... om die bijvoorbeeld open te houden. Dat is eigenlijk wat u, waar u voor staat. Precies. En mensen die daarover vallen, dat ik over een iets, iets kleins lijkend... Hè? Het lijkt heel klein, zo'n dictaat, maar het is juist het begin bij heel veel kinderen... Uh, uh, om ze te laten wennen aan die, aan die multiculturele fop-samenleving... Ja alleen maar ellende betekent en dat moeten we voorkomen. En dat begint aan de basis. Die basis is misschien heel klein... maar juist die is wel heel belangrijk en daar moet je niet aan zitten. Dat moet je gewoon afschaffen. Ik keek er nou nog zo naar uit of we over een paar jaar multicultureel... Zouden. maar dat zit er dus gewoon niet in. Dat blijft gewoon blanken. Nou, dat weet ik niet. Dat, dat laat dan de markt over. Oké. Okay. Nou, later vandaag gaat er dus een groot dictaat zijn. 1200 leerlingen in Den Haag, multicultureel dictaat. en Magiel de Graaf zal daar uh, niet aan meedoen, denk ik. Nee, laat het alsjeblieft voor het laatst zijn. Ja, bedankt meneer De Graaf, fractievoorzitter van de PVV in Den Haag. Pasen staat weer voor de deur. En dat betekent dat we tijdens het paasontbijt weer lekker een eitje naar binnen werken. Behalve als het aan de Vereniging voor Veganisme ligt. Zij vragen vandaag in Amersfoort aandacht voor de 30 miljoen mannelijke kuikentjes... die in Nederland vergast en versnipperd worden voor de eierproductie. een Wessel van die vereniging. Die spreekt daarom deze week de voicemail in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Uh, hallo Mark. Uh, ik wil graag je aandacht vragen voor de 30 miljoen kuiltjes die jaarlijks in Nederland worden gedood voor de eiproductie. Uh, omdat haantjes geen eieren kunnen leggen en daarom waardeloos zijn, worden ze versnipperd of vergast. Dit gebeurt ook bij de productie van biologische eieren. Er worden op dit moment 57 haantjes per minuut gedood in ons land. En al jaren wordt er gesproken over een meer humane oplossing, maar die komt er nog steeds niet. En het is helemaal niet nodig om eieren te eten. Want de smaak, de functie en de voedingswaarde van eieren kunnen heel gemakkelijk worden vervangen door volledig plantaardige producten. Een gebak ei kun je bijvoorbeeld namaken met... Tofu, pannenkoeken kun je bakken met een banaantje door het beslag. En sowieso zou de overheid meer plantaardig eten moeten promoten. Omdat het gewoon uh, ten goede komt van de volksgezondheid, het dierenwelzijn, het milieu en de mensen in de derde wereld. Dus misschien kunt u even een kijkje nemen op uh, www.waardelozehandjes.nl En dan hoop ik dat u hier aandacht aan wil geven. Oké, okay, bedankt. Nou, Mark Rutte zal straks bij het paasontbijt of als hij vanavond lekker staat te kokorellen ongetwijfeld aan zijn voicemail denken en aan de 30 miljoen vergastenkuikertjes. Bedankt Daphne Wessel van de Vereniging voor Veganisme. De aanschaf van de Joint Strike Fighter had heel wat voeten in de aarde. De PVV was eerst tegen de aanschaf van de JSF... maar draaide vervolgens 180 graden... en maakte de komst van het gevechtsvliegtuig toch mogelijk. Vandaag wordt in de Tweede Kamer wederom gedebatteerd... over de Joint Strike Fighter. Moet Nederland een tweede JSF aanschaffen, daar gaat het over. En als het aan de SP ligt, is dat zeker niet nodig. Aan de telefoon het jarige Kamerlid Jasper van Dijk van de SP. Goedemorgen, meneer Van Dijk. Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd namens al uw rechtse vrienden... van Omroep WNL met die 40ste verjaardag. Kijk eens aan, dankjewel. Maar ondanks de feestelijkheden even serieus. Het is vandaag een uh, belangrijke dag, algemeen overleg over de JSF. Wat, ja. wat gaat u inbrengen namens DSP? Nou, uh, je zei het al terecht. Uh, wij gaan uh, ervoor pleiten om te stoppen met de aanschaf van het peperdure vliegtuig. Uh, uiteindelijk wil uh, Nederland uh, uh, voor 6 miljard... Euro ...aan uh, JSF's gaan aanschaffen. Het lijkt ons dat we dat geld veel beter kunnen uh, besteden. Uh, iedereen weet dat er wordt al 1 miljard nu bezuinigd op Defensie. We moeten dus toen naar een andere krijgsmacht. een lager ambitieniveau, en daar hoort helemaal niet zo'n uh, zo nieuwe aanvalsstraaljager bij. Dus dat is helemaal niet nodig. En dan moeten we ons land verdedigen met vliegers? Uh, nou, die is leuk bedacht, moet ik zeggen. Dankjewel. wel. Ja, nee, weet je wat dat ook wel zo is? Um, Hillen, de minister, die wil ook nog eens overgaan binnenkort op de aanschaf van onbemande vliegtuigen. Nou zal ik je vertellen dat ik voorspel dat vanaf een, uh, een aantal jaren... dan zal bemande, uh, het bestaan van bemande uh, straaljagers in oorlogen... dat zal eigenlijk helemaal uit de mode raken. En er zullen dus steeds meer onbemande vliegtuigen gebruikt worden. Dus die hele JSF die is zal uit uit de tijd voordat hij er überhaupt komt. Maar dan maakt het ook niet uit dat er zoveel mensen ontslagen worden bij Defensie. Want die zijn straks toch niet meer nodig. Nou, dat is ook nog zoiets tegenstrijdigs natuurlijk. Want eh, het is niet de SP, hè, bedenk dat wel. Het is Hans Zeker. Hillen van dit kabinet, die 1 miljard bezuinigt. Ja. Die, die 10.000 mensen uh, wil ontslaan. En vervolgens toch wil overgaan tot de aanschaf van dit vliegtuig. Ja, het is een beetje wrang om te zeggen, maar toch uh, komt die gedachte wel in je op. Van hoe kun je nou vliegtuigen aanschaffen zonder dat je de mensen nog hebt? Nou, het is voor een groot deel, althans dat argument hoor je vaak, um, ook omdat we al redelijk verder in zitten financieel. We hebben al veel geïnvesteerd, um, ja. er is al het een en ander beloofd wat er gekocht gaat worden, kunnen we toch niet echt meer terug? En daarom wordt de JSF ook wel de vliegende Noord-Zuidlijn genoemd. Hè? Want als dit het argument gaat worden van ja, nee, maar we zijn al zover, Eigenlijk willen we hem niet meer, maar we zijn al zover, Ja, dat wordt natuurlijk echt een beetje te zot. Elke dag dat we langer meedoen aan dit inderdaad, aan deze molensteen, uh, wordt het duurder voor Nederland. En, en, en daarom ga ik zeggen van, uh, vandaag ga ik zeggen van laten we nou alsjeblieft stoppen. Dan kost dat misschien een paar honderd miljoen euro. Nou, dat is een stuk minder dan 6 miljard. Hoe kijkt u eigenlijk aan tegen uw voormalig bondgenoot in deze kwestie, de PVV? Die is van standpunt veranderd. Die waren ja. eerst tegen en die zijn nu voor de komst van de Joint Strike Fighter. Nou, dat zei je inderdaad terecht. En je wordt er duizelig van. De PVV was eerst tegen en nu voor. En de Partij van de Arbeid was eerst voor en nu tegen. Dus dat die hebben een ja, ja, zeker. zeker. Nou ja, die hebben plaatsje verwisseld. Nou moet ik zeggen, ik heb Hero Brinkman, die is de woordvoerder. Die heb ik hierop aangesproken en die is daar heel eerlijk in hoor. Die zegt van ja, dat klopt, we zijn hierop gedraaid. Uh, er is een concessie die we gedaan hebben aan, de, aan het kabinet. Uh, wij zijn eigenlijk tegen de PVV, maar uh, ja, CDA en VVD, dat zijn hier de werkelijke schoothondjes van de Verenigde Staten. Zij willen graag blij mee blijven doen aan de JSF. En de PVV die heeft daarvoor getekend. Ja, en, en ze zijn schoothondjes, zegt u? Dus ja. met andere woorden, het kabinet zal ook niet van standpunt veranderen, de PVV steunt het. Dus het is uh, vandaag eigenlijk vechten tegen iets wat onmogelijk is. Nou, kijk, ik zou toch inderdaad ook tegen de PVV zeggen, uh, als omstandigheden veranderen, dan mag je ook opnieuw kijken naar oude afspraken. Daarmee bedoel ik dus dat die enorme bezuinigingen bij de Finse. die hebben zoveel onrust losgemaakt. Het is echt geen prettige tijd op dit moment bij de, bij de kazernes. Militairen zijn terecht, heel ongerust over hun baan, over hun toekomst. Ja, en dan wordt het toch heel lastig uitleggen volgens mij als kabinet... dat je zegt, we gaan 10.000 mensen ontslaan... maar we houden wel vast aan een straaljager van 6 miljard. Ja. Uh, dus... We, ik zou de PVV daarop aanspreken. En nog één ding. Tot slot. Eh, vergeet de Eerste Kamer niet. Hè. Uh, daar heeft het kabinet nog geen meerderheid. Dus ook daar zou nog wel eens een partij kunnen zijn. Zoals de SGP bijvoorbeeld. Die kan zeggen die van werelde. ja, we doen, we doen er toch niet aan mee. Nou, u uh, gaat zich in ieder geval vandaag alweer hard voor maken tegen de JSF. Het algemeen overleg over de JSF in de Tweede Kamer vindt vanavond plaats. En is natuurlijk te volgen via politiek24.nl. Uh, namens Omroep WNL nogmaals van harte. En uh, meneer Van Dijk... Uh, viert u verjaardag met een goed debat vanavond. Ja, dat, dat, zo ziet het naar uit. Dank je wel. Nou, dank u wel. Yep. Morgen weet Karen van Peurzen, secretarisse bij het AMC... of zij zich voortaan secretaresse van het jaar 2011 mag noemen. Ze staat nu nog op de tweede plek van de drie finalisten in de peiling... maar kan vandaag nog volop gestemd worden. Uh, nogmaals, goedemorgen, mevrouw van Peurzen. Goedemorgen. Uh, als u dat nou zou winnen, dan bent u de ambassadrice voor alle secretarisses. Wat gaat u voor hen betekenen? Nou, ik ga in ieder geval dat vooroordeel wegnemen dat uh, de sectressebaan alleen maar koffie uh, serveren is en uh, veel uh, ondersteunend werk. Dat wij gewoon, ja, ik wil gewoon laten zien dat de beroepsgroep een volwassen groep is en vakvrouwen zijn. Vrouwen nog, helaas. Want, ja, is dat helaas? Moet er, moet er wat emancipatie of demancipatie, hoe nou, ja. je dat noemt? Uh, bij de uh, secretaressewereld komen, meer Het mannen. Het zou mooi zijn. Uh, diversiteit is een uh, groot thema op dit moment. Dus waarom niet in onze uh, beroepsgroep? Nou, dat vind ik een goede vraag. Waarom zijn er geen mannen? <laughs> <laughs> ja, blijkbaar zijn de bazen vaak nog man. Er uh, zijn toch weinig vrouwen die uh, hoog in organisaties, uh, althans, er zijn wel vrouwen natuurlijk, maar nog te weinig. En ik kan me zo voorstellen dat bazen, mannelijke bazen ook liever een vrouw hebben als secretaresse. Waarom? Ja, dat, dat is toch uh, historisch gegroeid. Wat uh, is dat intimiderend misschien? Misschien makkelijker om aan een vrouw te vragen om, uh, om iets te doen dan aan een man. Ik en, weet het niet. Je basis? zou het eigenlijk aan mijn baas moeten vragen. Een vrouwelijke baas, zou jullie liever een man willen hebben? Uh, ik, nee, ik denk niet dat dat zo werkt. Nee. Eigenlijk heeft iedereen liever een vrouw. Ja, denk ik wel. Goed, de verkiezing, uh, ja, het is al een tijdje bezig. Vandaag is de laatste dag dat er gestemd kon worden. Wij van Omop WNL uh, hebben uh, officieel uh, mevrouw Van Peersen uh, omarmd. Niet letterlijk, maar in ieder geval <laughs> wij adviseren om op Karin van Peersen te stemmen. En dat kan vandaag nog de hele dag. Heel erg bedankt dat u in de studio was. Graag gedaan. En uh, we horen natuurlijk heel graag wie het uiteindelijk geworden is. Want dat zal vast van de buitenkant komen. Dank u wel voor de komst, staat een mooie, want Er staat ook nog een mooie prijs hè, die je kan winnen. Ja, er zijn ook nog aardig wat prijzen die je kan winnen, ja. Nou, we zullen het allemaal horen. Een weekend horen. naar Barcelona, onder andere. We zullen allemaal horen of u de ambassadrice gaat worden. Um, maar eerst gaan we luisteren naar iemand heel anders, want het is bijna zes uur. Onze zendtijd zit er dus bijna op. Dat betekent dat over ruim een uur op Nederland één ochtendspits begint... met Petra Grijs als besatrice. Petra, wat gaan we doen? We hebben aandacht voor Syrië, want er gebeurt ontzettend veel in dat land. Mm -hmm. Mensen die zijn het helemaal beu met hun leider, net als wat er in Egypte is gebeurd... eigenlijk. Ge ...staat daar misschien ook wat te gebeuren. Ja. Maar we weten er eigenlijk heel weinig over. Ik vraag aan onze commentator van vanochtend Arendt-Jan Boekenstein... ...hoe dat is, hoe het daar is en wat er ook gaat gebeuren als straks... ...als dat weg is. Ja. Is het wel zo'n vredige ontwikkeling? En verder is onze verslaggever Ardi Stemling in Alfa aan de Rijn... ...daar worden voorbereidingen getroffen voor de herdenking van die schietpartij... ...die dramatische schietpartij ja. van 9 april. En hij praat daar met de burgemeester van Alfa aan de Rijn... Pas Eenhoorn. Dat allemaal in Ochtendspits, straks om 7 uur. Nou, kortom, een, weer een woordenvolle uitzending uh, met diversiteit. Dankjewel, Peter en Grijs. En we gaan straks natuurlijk vanaf 7 uur allemaal naar je kijken. En later vandaag hier op Radio 1 om half 7. Precies, te zijn avondspits. En omroep WNL is het de hele dag iets voor half 9 op Nederland 2 met uitgesproken WNL Joost Eertmans. Het is bijna 6 uur, dat betekent dat het Nieuwsstraat komt. En daarna het Radio 1-journaal. Uh, volgende week zijn wij weer terug om 2 uur met nog steeds wakker Nederland. En 4 uur nu al wakker Nederland. Een hele wakkere dag. Voor Wakker Nederland, omroep WNL.